Ik ga ik toch nog een keer stiekem meezingen. It's just the way it is van Bruce Hornsby. It's just the way it is. Het is niet anders. Om zes uur gaat de zender uit. Zo meteen overigens Ron van der Zee en Peter de Klein gezamenlijk tussen vier en zes. Klopt tegen drieën. Um, tot vier uur is de studio geopend voor bezoekers. Daarna moeten we helaas de boel afsluiten. Dan moet iedereen weg. Dan moeten we eventjes uh, tot onszelf komen tussen vier en zes. Uh, je bent dus nu nog van harte welkom. Tot 4 uur, daarna is het afgelopen en dan kan je nooit meer kijken bij Digitaal Hit FM. Ja, we moet te streng zijn natuurlijk. De Beatles, die hebben we nog niet gehoord vandaag. Yes. Plaatje eigenlijk een van de mooiste afscheidsplaten die je kent hoor. Hello, goodbye. Beter, beter kan je het niet hebben eigenlijk. De Beatles natuurlijk, ja. It is to be you. ja. Dat was de afgelopen vijf jaar. We hielden van je, van jou als luisteraar, intensief. It is to you. Het was een fantastische tijd, ik ben jullie hartstikke dankbaar allemaal.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 to the same time Dank je baby. Het is drie uur. Dit is het Radio 10 Nieuws. Goedemiddag. De minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Fela Yatti, en de leider van de Druze in Libanon, Walter Junblad... hebben met elkaar over het Arabische vredesplan voor Libanon gesproken. De twee mannen spraken met elkaar in de hoofdstad van Syrië, Damascus. Fela Yatti en Junblad zijn het erover eens... dat het plan niet in voldoende politieke macht voorziet voor de Libanese islamieten... Volgens diplomaten in Damaskus zijn er toch aanwijzingen dat de twee akkoord zullen gaan met het plan dat door de Arabische Liga is opgesteld. In de buurt van Rangoon, de hoofdstad van Burma, is een veerboot gezonken. Meer dan 60 passagiers worden vermist. Van vier personen is het stoffelijk overschot geborgen, 104 opvarenden konden worden gered. In Burma komt het regelmatig voor dat veerboten vergaan. Deze schepen zijn vaak slecht onderhouden en vervoeren meestal veel te veel passagiers. Vanavond komt een Spaanse explosieve expert in Nederland aan. Hij zal de politie van Den Haag helpen bij het onderzoek naar de twee bomaanslagen op Spaanse vestigingen in de stad. Deze bomaanslagen werden vrijdagavond gepleegd op een Spaans handelskantoor en een Spaans arbeidsbureau. Het onderzoeksteam van de Haagse recherche dat met deze zaak belast is, bestaat momenteel uit 40 mensen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Fernandé Ordone, denkt overigens dat de aanslagen in Den Haag het werk zijn geweest van de Zuid-Amerikaanse drugsmafia. Spanje heeft tijdens de internationale drugsconferentie, die de afgelopen week in de hoofdstad van het land Madrid werd gehouden, radicale maatregelen tegen de drugshandel voorgesteld. Dit om de Zuid-Amerikaanse landen te helpen in de strijd tegen de drugsbaronnen. Volgens de Spaanse minister zouden deze aanslagen wel eens een protestactie van die baronnen kunnen zijn. Het Radio 10 weer, wisselend bevolkt en kans op buien. In Arnhem nu ligt de regen en 10 graden, Eindhoven, zwaar bewolkt 12. Stockholm, motregen 10. En in Milaan is het zwaar bewolkt en 19 graden. Luister, aanstaande zondag tot 6 uur avonds naar de allerlaatste uitzenddag van Digitale Vem. Ik ben blij dat ik deel het, uh, heb mogen uitmaken van uh, een als het onze. Ik geloof dat je kunt spreken van een gezellige radiofamilie. When It's is time to say Als ik dus lust in mijn leven en in sombere tijden hield me dat op de been. En vandaag is daar voor mij een einde aan gekomen.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 en vooral als je je bedenkt dat die mensen zich ingezet hebben... zonder enige vorm van vergoeding dan ook. Away, Daarom denk ik van... Uh, ik wil bij deze toch een beetje... ja, tot zo afscheid nemen. Niet te veel zeggen. En toch eigenlijk uh, jou zo bedanken. Luisteraars, tot ziens. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confident. Luister aanstaande zondag tot 6 uur s avonds. naar de allerlaatste uitzenddag van Digitaal FM. Digitaal FM, dat zijn uitzendingen ook op het gooi richt. houdt zondag om 6 uur op te bestaan. Nou, ik ben echt kwaad, Thinking about tomorrow, I, I, I, I, I. Uh, ja. Was ja. dat maar de waarheid, don't stop thinking about tomorrow. Aan de andere kant Ruud, de producer van vandaag. Van bijna alle programma's. Je doet goed werk, Ruud, Ruud vandaag. Dankjewel, wel. Ja. Okay. Oh, even een uh, verzoekje van Mirjam. Mirjam! Ja? Hoor je me? Is dat uh, Soesterberg dit? Nou, Mirjam, even genieten, want hier komt je favoriete jingle. Oh, jee. Uh, oh, ik doe het verkeerd. Wacht. <lacht> uh, ja, oké. <okay. lacht> Moet komt-ie, je, kom je, hoor. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Oh. Oh, ik ben oud. Wat ja, dus, uh... oud. radio. Toen moesten we ze nog zelf maken. Ja. Yeah. we dat toen mooi toen we dit hadden? Hè? Ja, nou ik vind het niet eens zo slecht als ik er nu weer terug hoor. Het ja, ja. haalt het natuurlijk niet bij het pakket wat we nu hebben. Nee. Maar, uh, voor en toen, toen kregen we allemaal zo'n eigen jingle hè, van... Uh... Max Ruiter. Oh, ja. oh, echt dat was echt uh, schunnig mooi. Daar waren we zo blij mee. Ja, ja natuurlijk. Het is toch het mooiste van een programma maken van die echte mooie jingles allemaal. En, en toen? Toen kwam het eerste eigen gezongen jinglepakket ja, <lacht> Ja, dit is het tweede. Ja, dit was het tweede pakket. Ik weet niet of we een jingletje hebben van het eerste pakket hier nog. Nou, die komt eigenlijk... In ieder geval werden er toch nog wel altijd jingles zelf gemaakt, hè? Ja, ik leef nog. Ruud uh, die ja. zit er ook nog. Te... Oh, even een jingletje uit het eerste pakket. Ja. digitaal FM. Ja, ja we ook een leuk pakket, ja. Hé, hey, maar uh, Ruud, jij hebt onlangs nog een uh, jingle van mij gemaakt, hè? Ja, een keer een uit hand gelopen grapje met Marcel de Leeuw was het destijds. Maxi Taxi, um, begin jingeltje voor het programma op de dinsdagavond. Dit is hem. Nostalgisch, ja. hè? He? Doe hem even live mee? Ja, een peukie, hè? Ik, eh... Uh... Van, ons. Van ons. Van de Leeuw? En de wil. Oké. Okay. Komt ie aan, countdown. 3, 2, 1... Nou, komt ie, Max. Humor, dit, dit wordt humor, dit wordt fred. Ja zo is het. je. Moet er nu nou ben. Max de Ruiter zit nu hier. Dat wordt balen als een stuur. Nou, na vijf jaar zeg ik toch vrij creatief. Max, doe nou niet zo raar. Max, start die show nou maar. Oké. Okay. Dat was toen in hoor. Dat moet je niet uh, nu af gaan zitten kraken. Dat uh, was hartstikke trendy destijds. Ja dat zal allemaal wel, wel. Ja. Oh Ruud. Ja, dat zal ik je missen? Ik zal je missen. Ik jou ook. Bedankt. Graag gedaan, Max. Ik kan niet anders zeggen. Veel collins zullen we ook missen. Het is de laatste keer dat ik deze plaat maar aankondigen. Oh, hier in paradise. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold I know where The Day in Paradise, uh, muziek van Phil Collins. Zijn laatste plaat om precies te zijn, tot nu toe natuurlijk. En de laatste plaat die wij draaien van Phil Collins hier op Digitaal. Dat zal onwaarschijnlijk waar zijn. De reacties komen uit het hele land. Mirjam. Om... Uh, ja, ah, ik hè? had zojuist iemand aan de telefoon van Midstad FM. Dat is een, uh, ook een radiostation. En uh, uh -huh. zij zijn gestopt. Maar voor ons speciaal hebben ze vandaag de zender weer in de lucht gebracht. En vanaf 7 uur zijn wij ook te horen op de 104.5. Vanaf 7 uur? Vanaf, vanmorgen? Of vanaf ja. morgen al? Vanaf vanmorgen. vanmorgen. 107.5? 104.5 zei je toch? Uh, 104.5 vanaf ja. 7 uur vanmorgen. Tot ja, we aan moeten de... dat toch nog een keer zeggen. De, de, de luisteraars van Roulette 103, hartelijk welkom bij deze laatste uitzendingen van Digitaal Hit FM. Het signaal van Digitaal Hit FM, momenteel ook over de 103 bij Roulette. De jongens van Roulette, hartelijk bedankt voor jullie steun. Een groot deel van die mannen zit hier momenteel. En natuurlijk, dus nu bij deze, ook de luisteraars van Midstad FM. Je luistert nu niet naar een programma uit de studio's van Midstad FM, maar je luistert naar een programma uit de radiostudio's van Digitaal FM uit Baren. En jullie, zijn dus allemaal toch, uh, jullie horen dit dus allemaal toch. Het zijn onze laatste uitzendingen. Dus uh, om zes uur dan zijn we van ons af. Um, Leiden, daar hebben jullie dus ook, um, ook radiozenders. radiozenders. En ja. um, Jaap zit hier helemaal uit Leiden. Nee, Edward. Oh, Edward, sorry. Uh, Edward, uh, luister, uh, jij maakt radio in Leiden. Ja, uh, momenteel in Den Haag voor Radio Stad Den Haag. Wij zijn na uh, anderhalf jaar zijn we eindelijk legaal geworden. Na, uh, Kijk, daar is het dus wel gelukt, hè? Anderhalf jaar vechten. Ja. <laughs> hebben we enkele uren per dag mogen we legaal uitzenden op de kabel. Hoeveel uur Hem, per dag? Uh, nou, door de week vier uur en dan nog drie nachten. En dan nog in het weekend wat langere uren. Dus ja. uh... Kunnen jullie het dan ontvangen? Want hoe, hoe kom je er nou bij om bij digitaal te komen? Want... Nou, uh, ik, uh, ik heb zelf een hoge mast op mijn dak staan. Dus ik ontvang het wel. En uh, ik kom regelmatig in Hilversum. Dus, uh, ja, het zijn... En er wordt ja. veel over gepraat natuurlijk. Want het is uh, een van de weinige goede piraten nog die in de lucht zit. Oh, nou, we... we voelen ons allemaal serveerd. Niet waar, uh, mannen? Ja. <laughs> Um, goed, maar jullie zijn legaal. Ja. Jullie zijn een stapje verder dan ons. Ik vind dat uh, jullie ook legaal moeten worden, want we ja. horen alle goede radiostations te worden. Dus. Ja, dat is ook wel zo, hè. Ja. Wat dat betreft moeten we inderdaad ook gewoon. En ik merken. denk ook dat het wel lukt. Ja, denk ik. In ieder geval moeten we achter de schermen harder gaan werken of wij ooit terug zullen komen onder een noemer digitale FM, 24 uur per dag. Dat we die kwaliteit kunnen garanderen die we nu hebben, ja. dat is de vraag. En daar gaat het natuurlijk om, want uh, minder dan dit willen we natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Echt niet. Ja. Hey, we vinden het hartstikke leuk uh, uh, dat je hier gekomen bent. Ja. Uh, hartelijk dank uh, voor je reactie. Oké, okay, jullie uh, ook bedankt. Succes uh, in Leiden. Oké, okay, bedankt. Ja. Digitaal Hit FM, de naar de laatste uitzendingen. En die duren tot vandaag zes uur exact. En dan, na zes uur, het enige wat dan overblijft, zijn de herinneringen. summers were longer, they went on forever. Oh, and the sky is so blue. We never worried about anything. We didn't question the nature of things. We didn't want to know. Talking in whispers and SAID stronger it went Zondag, de laatste zondag voor Digitaal Hit FM op de 92. Vijf jaar lang radio, 24 uur per dag de laatste jaren. En oh, wat hebben we daar veel lol in gehad, nietwaar? We hebben dat met heel veel plezier voor jullie gedaan. En we zetten er vandaag om 6 uur een punt achter. En we voelen ons als Arjan Bras in dit nummer. Maar goed, uh, het is nog geen censuur. <lacht> Gelukkig maar. Uh, SRC, dat is een radiostation in Culemborg. Dat klopt ja. Wie ben je? Uh, Nico van Wijk. Jij draait uh, programma's daar. Ik draai programma's daar. Ja. Ja. Hoe lang al? Uh, zo'n beetje, drie kwart jaar of zo daar. Heeft dat SRC net zo'n rijke historie als Digitale vem uh, hier ja, in Baren? Er ja, dat bestaat ongeveer ook al zes jaar. En, ja. Ja. Ja. Ook één familie? Eén familie, ja. ja. ja, ja, ja. De sfeer is daar ook geweldig. Ik vind het leuk dat jullie hier zijn. Ja. Hoe gaat het in uh, Culemborg? Nou, het is eigenlijk hetzelfde als hier, tenminste, ja. zoals het hier voorheen was. Het wordt toegestaan, maar ja. niet oogluikend. Oh, komt... Nee, er komt een keer een einde aan natuurlijk. Oh, ja. ja. Ook dat gebeurt bij ons. Hoor. Ja, ik begrijp het. Telefoon, het, het is hier echt een gekke huis. Ja, maar, uh, Wie is daar nou de schuldige van dat het allemaal zo moeilijk uh, loopt met die, uh, met die lokale radio? Tot in baren en, of in uh, België, in Frankrijk. In, uh, overal is het eigenlijk gewoon uh, gesneden koek. Hè? Overal uh, bestaan er van dat soort zenders. Waarom in Nederland niet? Ja, ik denk dat dat de schuld is van de overheid. Die, ja. uh, die ja. drukken dat helemaal in. Hè? Ja, kijk, natuurlijk, de overheid is dat. Hè? Maar ja, wie is de overheid? Wie kiest daar het ja. is toch de volksvertegenwoordiging die onze wetten maakt ja. dus uiteindelijk zijn we het allemaal zelf hè? Mm -hmm. ja. maar ja je kan vechten wat je wil maar ja, ik vraag me wel eens af wie is hier de schuldig aan hè? dat dat allemaal niet kan en nee. waarom ergens anders wel maar ja ik denk toch dat we onze handen in eigen boezem moeten steken. En ja. toch met z'n allen, eigenlijk als we dit soort zenders willen, de verkeerde partij stemmen. Ja, je hebt altijd mensen die voelen zich natuurlijk bedreigd voelen. En vandaar waarschijnlijk dat het allemaal een beetje... Ja. denken bijvoorbeeld aan de Hilversen omroepen. Dat, uh, ja, ja, uh, ja die, die hebben natuurlijk inderdaad... Uh, Precies. Ja. Ja. ja, er is ook nog iets als een lobby natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> ja. Hey, we wensen je heel veel succes daar in Culemborg. En daar is het dus uh, op de goede weg. Want ja, ja, ja. binnenkort legaal daar, heb ja. ik ja, Waarschijnlijk Goed. wel. Ja. Jullie ook heel veel succes, ja. Max. Dank je wel. Hoi. 2732 voor je reacties op het einde van deze uitzending van Digitaal ITFM. En tot vier uur de tijd om de studio even kort een bezoekje te brengen. Het wordt hier razend druk. Om vier uur moet iedereen eruit. Maar Tot vier uur dus even de tijd. Alles mag vandaag. Alles is goed hoor. Ik vind alles best. Howard Jones. No one is to blame. You can feel the cushions, but you can't have a seat. You can dip your foot in the pool, but you can't have a swim. You can feel the punishment, but you can't commit the sin. And you want her, and she wants you. We want. Dit is de blame van uh, Howard Jones. Um, even kijken hoor. Uh, het is hier ontzettend druk in de studio. Uh, nu mag het ook. Het is hier nog, volgens mij is, hier nog, is het hier nog uh, nooit zo druk geweest. Um, ja, aan, de tele uh, aan de andere kant van het raam moet ik zeggen. Aan de telefoon komen dus de reacties binnen. Mia is momenteel weer bezig. Oh jij ja, uh, oh, wat reacties nu? Zal ik even? Oh ja, als ja, je wil. Uh, ja. Mark Bakker van de Flow uit Hilversum belde, zij hebben wel een legaal station en ze leven verschrikkelijk met ons mee. Uh, Loek van Lid die baalt als een stekker dat het weg moet, ja, bij iedereen, iedereen denk ik. En Johan van Roulette zit ook te luisteren en die zegt zo, ja, eigenlijk waren we ook geen, uh, geen concurrenten. Het waren gewoon twee te gekke stations en dat er nu één weg moet, dat verschrikkelijk. En uh, Van der Lons uit Monster. Die uh, vroeg om een band van het eindprogramma. Ik denk dat heel veel mensen daar, daar, dat willen. Maar... Ja. Postbus 67, 37, 40. AB en Baren misschien met dat soort verzoeken. Een eindband van dat programma. Misschien ja. dat we dat uh, kunnen regelen. Dat, uh, dat zullen we eens bekijken. Met de technici hier ter plaatse. Kijk eens aan. Hij is nog warm hè? Ja. <laughs> oh. dus leuk, Max, die jongen komt binnen, ja. die heeft een cake gebakken en, en hij is, is nog gloeiend heet. Hij is nog bloedheet. Nou, die gaan we aansnijden. Hoe heet je? Matthijs. Matthijs, waar woon je? In Hemnes. Oh, en je bent op de fiets hierheen gekomen? Nee, met de auto. Dus je bent gebracht? Ja. Met je vader? Nee, met mijn broer. En die is hier ook? Ja. Goed werk, joh. Ja, dat is wel lekker, ja. ja om, mag... om te bedanken voor al die tijd dat we hem hebben mogen luisteren. Ja, nou, ik vind het ontzettend leuk zo'n cake. We gaan hem aansnijden. We gaan aansnijden, jongens. Ja, ik wil even een klein applausje, joh. Kijk, fantastisch, fantastisch. Heb je lang geluisterd Digitaal? Um, ja. Lange tijd? Wel. Kan je je Mark Zomer nog herinneren? Nee. Nee, dit is echt, nou ik zeg ook het is vier, vijf jaar geleden. Dus is echt heel lang geleden. Hij had altijd... Echt, het was altijd het vaste prik. Ik zat op die zondagavond tussen 7 en 10. En hij zat altijd tussen 10 en 12. Normaal zat Michiel Stevens daar uh, altijd. Michiel Stevens in de voor slapen, ga nog even dit show. Maar voordat Michiel daar zat, zat Mark Zomer er. En de stem van Mark Zomer klonk zo. Uh, goedenavond, het is zondag. Hier is Mark Zomer de groep Digitaal FM. Was hij goed zo of niet? Ik dacht het wel. Oefen nog eens even. Uh, uh, hallo, het is zondagavond. Max de ruiter, tussen uh, hoe laat? 7 en 9? Tien? Tien? Het is twintig over negen maloet. Oh, Dat zit ik. Ja. Uh, we zijn niet alleen vanavond. Uh, Mark Zomer, hi, uh, oh, je bent hi. terug van vakantie gepruimd en wel. Zie ik. Ja, dus ben je blond geworden? Het wou ik jou al net zeggen joh. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik zal zometeen wijn wij voor je inschenken want ik hoor dat je dat nog niet op hebt. Nou, uh, Frankrijk. Ja, wat heb je daar precies gedaan? Du vin du pain par de Ja precies, maar jij had verstand van feestjes, hè? Dat hadden we als vraag in de laatste had, maar. Oh! Zonder op de band, maar dat heb ik er maar niet. Uh, nou, zonder, nu, hoe... nu mag ik live. Mag je live vertellen wat voor feestjes je gevierd hebt in Frankrijk? Uh, dames, wijn, uh, stokbrood. Geflambeerde pannenkoeken met veel rum. Ja, zo. Mm, mm. En tot laat in de nacht. Ja. Ja. Dat deelt een beetje macht. Eventjes het gemale koffieorchesta op de zoek. <grijd> het dat zijn geluiden van uh, zondagavond. Ik weet niet meer welke. De datum is er niet bij vermeld. Maar het is in ieder geval heel lang geleden. De stem van Mark Zomer. Het was gigantisch. Pallenbomen. We hadden graag gehoopt dat Mark Zomer hier vandaag zou zijn, maar hij zit weer in Frankrijk. Drank, wijn, vrouwen. Het was een uh, liefhebber, dus die Mark Zomer. Zondagavond, wa waren leuke zondagavonden altijd. Zeg geplaatst, Barbara, we cheer you up, Bovinja. The... <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Oh, ja, ja, ja, oh, nou, is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik ja, ook ja, ja, ja, kun je, <het> doen? <hijf> kun je ook een <totieft> het wordt hier een beetje warm ineens. <totieft> Pardon, wat kan gebeuren? Hé, hey Max. Ja? Alles onder controle? Als je de hele dag luistert, maak je kans op duizend harde gulden. Zo is het, het kerstspel en belspel. Jongens, zoals jullie zullen begrijpen worden programma's als deze altijd... ...volgens een heel strak schema gepland, zijn we uren mee bezig. Ja. zullen we dagenlang op, eigenlijk. Inderdaad. En wat wil het geval? We hebben om half elf. De, oplossing, de nieuwe opgave van de breinbreker. We hebben om half elf. De ProDisc gepland en dan hebben we ook om half elf de toilettes gepland. Hè? Ja. Ja, ja. Je begrijpt, daar is grondig nadenkwerk aan vooraf gegaan. Het zit goed in elkaar, geen problemen verder. Ga je mee rond of niet? Dag Genève, blijf je niet alleen in de Even kijken, de bril. de bril. Ai, hier ontdek ik een gebrek. Ja, de bril is niet helemaal schoon, ten eerste. Dat, dat niet alleen, maar ik mis de afdekbril. De... de afdekbril, nou laten we even kijken boven de rij. Ik zit hier lekker, dat moeten we eerst bekijken. Ik heb vorige week geloof ik de zitting getest. Zal ik hem even nee, testen ja. Uh, dan? Ja, dan ga ik even zitten. Hij uh, die er niet uh, uh, eens. <stokie> ja. <sleuk> ah. ja. Ik hou de microfoon er even bij, ja? ja. Toen maar, toe maar. Zal ik eens in het midden? Ja, dan, als er iemand blijft, dan duurt dan het altijd even. <sleuk> zal ik even al weggaan wachten. Ja, wacht even. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. <sleuk> Wat een kleintje. <sleuk> <sleuk> en even kijken. In het potje. Ja. En wat ik dan zelf ook nog wilde doen, oh. ja, dus is dat ik even aan het randje doe, dat je dat mensen buiten niet zo horen. Zo. En we meer hoeven niet hoor. Ja. Nou, ja ik vind het ja. wel lekker, gaan. Ja. Ja. <laughs> het, het, het plaatst lekker weg. Ja. Je, kon, je kon het goed kijken. Jawel hoor. Dus ik wil de volle twee punten daarvoor geven als het kan. Hallo nee, nee, hij haalt het niet. Hij is geflopt. We kunnen hem definitief de midden scheuren. We kunnen hem breken. We kunnen hem laten verdwijnen. Kees Stolk. Ik moet ook zeggen, hij heeft zijn naam niet bepaald mee. Deze Kees Stolk. Kees Stolk. Ook in het tweede deel en je weet het. Inderdaad, een hele stapel geworden. En de brief van Tamara die staat uit zes bladen. En alleen de voorkant heb ik hier momenteel nog uh, paraat. Ik toch dat ik hier pagina 4. 155 en een vijf, ja. aan rode pruik, Dat was het laatste wat ik kon lezen. Ik heb pagina 4. Oh, wat kom ik even bij jou halen? Hè? Kijk eens aan, wat een chaos was dat toen. Inderdaad. Ron van de zee zometeen natuurlijk hier uh, op de zender. Uh, want we praten nog even met hem. Want hij heeft uh, uh, heel erg veel werkverzettel tijd voor die zondagavond. Waar ik hem natuurlijk persoonlijk zeer dankbaar voor ben. Ja. Um, wat moest... Ik moest nog moest wat omroepen, ik weet niet wat, maar... Oh, het telefoonnummer. Oh. Wij zitten nu op vier zenders, heb ik begrepen. Ja. Dat is 02154, het ja. van Baren. 22732. Dat is waar. Je luistert naar Digitaal Hit FM uit Baren inderdaad. Te beluisteren op Roulette 103, op uh, Midstad FM op de 104.5. Al de luisteraars van al die radiostations, hartelijk welkom We bij deze. Bij deze uitzendingen. D dit is van de luisteraar. Ja. Oh ja, kijk eens aan. Ik krijg hier bloedhete cake. Uit Eemnes. Bedankt. Heerlijk. Ga even eten hoor. De Dyer hoor je met Your Leder's Track. Dat is om zes uur. Ach en B. Your latest trick, zover is het nog niet, maar uh, de laatste track komt naderbij. Het schiet op, Max. Ja. Ron, jij straks, hè, tussen vier en zes. De laatste twee uur samen met uh, Peter de Klein. Ik geloof dat je, je toestand daar iets te hard staat. Want ik het... doe hem ietsje terug. Is het zo oké? Okay? Ja, zo is het heel lekker, als Prima. piept het, hè, dat is minder. Ron, wat hebben wij veel samen gedaan eigenlijk? Ja, ongelooflijk veel. Eigenlijk al uh, vanaf de begintijd denk ik dat wij samen programma's hebben gemaakt. Of in ieder geval items in elkaars programma ja. hebben verzorgd. Zeker. Zo was er ook altijd een item, dat weet ik nog. Dan zat jij gewoon twee uur programma te maken, en dan ineens, alsof er niets aan de hand was, kondigde ik. kwam ik binnen. Kondig, ik gewoon een plaat af ja. en aan. En andersom? Jij, ik, ik, jij ik uh, deed dat in mijn programma. Ik brak dan gewoon in in jouw programma, zonder enige aankondiging. Gewoon alsof er niets één overgang de... aan elkaar praten, en daar nooit iets over zeggen. <laughs> een van de. Van de meest vreemde items. Ken jij Jaap Buster, Jaap Bustendijk nog? Jaap Bustendijk. Het staan we bij dat wij voor uh, Jaap uh, wat bemiddelingspogingen hebben gedaan... in ja, het, het, het, uh, het, het Rijders en van, de... van de Zees vakantiebemiddelingsbureau ja, twee jaar geleden. Het, het mooie, ik, we hebben het uh, gisteren in het programma van Mirjam uh, Verhoef uh, al gezegd. Ja. Er is nooit één brief op dat item gekomen. Nou, die van, die van Jaap die was gekomen. Oh, die was echt? Dat was een echte brief, was... alleen wel is zijn een naam verbasterd. Ja, ja. Het was, uh, het was een echte brief. Ja, ik zal het even, we hebben dat nog. Ja, ik dat... luister mee. Ja. De grote ster uit Hollywood. De grote ster uit Hollywood, ja, die komt ook nog. Ja, dat was Jaap. Jaap, Burstendijk. Ja. Nee, wat was het? Bustendijk? Bustendijk. Dat was toch die buiten man? Nee, even. Van toch? Uit Hollywood. Oh, ik zie. Was een vakantieverblijf, had hij dat over zeven Ja, dat is het niet. Dat is de bekende... De bekende is Is De bekende Burstendijk. is Vaak in privé, uit Hollywood. Zeker. Hij heeft ook een eigen rubriek, hè? Wie? Bursten is dat zo? Vragen. het dijk. Oh, ja. Jaap, hè. Voor vrienden dus gewoon Jaap. Ja. Het komt zo aan bod. Jaap, blijf er even bij nog. Ik heb een uh, bericht van het, uh, het, mond, het serpent ja, van ja. Oosterhout. Ik kan heel even onderbreken. Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen die de plaat zojuist gehoord hebben zich afvragen. Wat is dat voor mond? Ja, ja, ja. Jaap Bustendijk. Hè? Arme ja, Met, met zijn eigen de de rubriek. Uh, nu hoor ik ook ineens het serpent van Oosterhout. Dat hadden ja, dat... wij ook wekelijks in het uh, Van de Zee's en de vakantie en Dat was een, uh, een verhaal apart. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, niet meer precies weet wat de achtergrond daarvan was. Maar dat was in ieder geval... een serpent in de vijver van Oosterhout was dat. En daar ja. uh, moest iemand heen. Uh, die ging er op vakantie naartoe. Omdat dat monster... Een soort monster van Loch Ness, maar dan in Oosterhout. Ja, precies ja. En dat moest verjaagd worden. Ja, natuurlijk. Ja, ik kan me daar nog wat van herinneren. En onze reporter Plaatsen hadden wij... Elke zondagavond om 10 uur met een live impressie. Ja, ja, ja. ja oh, hij is meneer de Ruiter. En toevallig gewijs ben ik ook vanmiddag ter plaatse in de studio. Nu eens niet vanaf de groene telefoon zullen op de prink. Maar gewoon hier aan de andere kant van de studio ruimte. Om, ja, ja, om toch een klein toch beetje mee uh, mee. Te nou, nou, nou, nou, nou, nou, nieuwe nee, nee, nou, nee, nee, nee, nee, meneer de Ruiter. Ik wil dan met name spreken over nieuwe feiten. Dus, hè? Nee, nee, nee, nee, dus, ja, en ja, en ja, ja, meneer de Dat zijn er altijd ja, ja, wat troevige berichten. Wat hoogtepunten misschien. Wacht u meneer de Ruiter. Goed, dan dan wat nieuwe gegevens heeft uh, ja, nou, ja, zoals ik zei, ik heb uh, natuurlijk uh, met enige verbazing kennis genomen van het gebeuren een aantal maanden geleden. Uh, ja, ik was er al heel vroeg van op de hoogte, zoals een goede reporter, dat betaamd maar ja, vanzelfsprekend had ik mijn zwijgplicht. Ik kon daar niets over vertellen. Vandaar dus dat ik eigenlijk nu pas hier ter plaatse in de studio ben om mijn, uh, ja, mijn visiedag op te geven, meneer ja, ja, De en, en ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er erg weinig over te zeggen. Het is een troevige zaak. En ja, meneer De uh, nee, nee, ik kan er weinig van zeggen. Ja. ja, u valt stil. Ja, uh, de ware identiteit van de reporter ter plaatsen, die is eigenlijk nooit over de radio genoemd. Ja, ja, ja radio, ik moet eerlijk zeggen. Uh, dat is een identiteit die ik ook niet uh, zo graag prijsgeef. Want nee. u moet begrijpen, ik heb grof geld verdiend met deze Reporter ter plaatse. Al was het alleen maar alle handtekeningen die ik verkocht heb. Handtekeningen voor 25 gulden per stuk. Ja. En ik hoop eigenlijk ook in deze laatste minuut nog wat handtekeningen te kunnen verkopen. Zodat we wellicht uh, dat geld kunnen storten in een goed fonds. Uh, ja. Van Haal de Reporter terug op Digitale FM. Ja, ja ik begrijp ja, ja. ja, ja. dus Maar heeft... ik begrijp dat u uh, toch wat. Uh, wil... Nou, ik vind het nu toch inderdaad dat digitale vent ja, dat nokt. Uh, ja, die ja, ja, ja, uh, ja? nee? reporter Plaatsen, die nokt dus nu ook meteen af. Dus, uh... Ja, ik ben bang dat er uh, weinig werk overblijft. Want ja, uh, zoals u ja. al zegt, toch uh, uh, geen programma's meer uh, vanaf vanavond, 6 uur. Ja, nou, er rest mij weinig. De ware identiteit van de reporter ter plaatse. Ja, nou ja, ik kan dit natuurlijk langzamerhand laten overgaan. Ja. Maar dat uh, is dus ook van de zee, meneer de Guyter. Ik begrijp het, Rol van de Zee. Jarenlang de reporter Plaatsen. plaatse. Klein applausje voor Rol van de Zee. Hey! Ik ja, ja, ja. voel me toch wel een uh, klein beetje vergeerd. Ja. ja, nou, terecht wij ook. Maar goed, het is over met uh, de reporter plaatsen. We zullen hem niet meer horen. Nee, het is wat hè. Hij heeft zijn laatste woorden gesproken. Ron, wat zal ik je missen? Ja. Dat is wederzijds. Dat is wederzijds. Gaat man het gaat me aan het hart. Mij ook. Don't understand, forgive me if you can But I can see another road Voor die toe. Dat is een plaat die eigenlijk niet kan ontbreken op zo'n dag. Wat is er veel gebeld? Mark Bakker heeft gebeld, VLO heeft gebeld. Loek de lid. Die baalt als een stekker. Johan van Roulette heeft ons gebeld. Uh, Dick van Dalen heeft gebeld. Uh, Anje heeft gebeld. Jurken heeft gebeld. Om er nog maar eens een paar te noemen. Mark Verhoef heeft gebeld, ja, ik zie het hier staan. Schothorst in Baren. Ik vind het allemaal fantastisch dat iedereen uh, ons zo steunt. Gelukstelegram is er ook binnengekomen. Ja, op de valreep uh, Max. Het is uh, de bedoeling dat dat nog in, uh, in jouw programma, misschien in ons programma, nog even voorgelezen wordt. Nou, het maakt niet uit hoor. Maar... Ik heb dat, uh, oh. dat net gehoord. Ja. Ik zal het even voorlezen. Het is een uh, Gelukstelegram zojuist binnengekomen uit Soest. En er staat langs deze weg willen wij de medewerkers van Digital Hit FM, die we de afgelopen jaren zo goed hebben leren kennen, hartelijk bedanken voor jullie fijne programma's. Jullie grote inzet voor een idealistisch doel mag dan nu naar buiten niet meer worden gehoord. Echter, jullie trouw en vriendschap en het bij dag en nacht. Klaarstaan voor elkaar en voor de luisteraars was van grote klasse. We zijn ervan overtuigd dat jullie met datgene wat je in de afgelopen jaren van en met elkaar hebben geleerd... een grote en goede toekomst tegemoet zullen gaan. Digitaal Hit FM verdwijnt, maar de vriendschap zal blijven. Een telegram van de ouders van Max de Ruiter. Bedankt. 5 of 4. De studio wordt gesloten. En daar zitten we dan met medewerkers allemaal alleen. We hebben het uh, met heel veel plezier gedaan uh, de afgelopen jaren. Zometeen uh, luister je naar Rol van de Zee en uh, Peter de Klein in het uh, volgende programma. Um, wat mij betreft, ja, ik moet er ook inderdaad nu echt een punt achter zetten. Um... Ja. Um... Ik wil iedereen hartelijk bedanken die heeft gereageerd, uh, telefonisch op dit programma. Uh, schrijven is nog wel een tijdje mogelijk via de Postbus. Um, luisteraars bedankt en alle medewerkers hier ook ontzettend bedankt jongens. Ik vond het ik fantastisch wat jullie allemaal gedaan hebben de afgelopen jaren. Hartelijk bedankt. Ja, je begrijpt, ik moet nu eventjes uh, zes seconden nog volpraten. Dat is een hele tour, want um, er is maar één plaat die hier past. En dat zijn de Beatles winding road that to your door will never disappear I've seen that road before is het Radio 10 Nieuws. Goedemiddag. Op verschillende plaatsen in de DDR hebben de autoriteiten massabijeenkomsten georganiseerd waarop de burgers hun kritiek op het beleid van het land konden spuien. Op het plein voor het stadhuis van Oost-Berlijn kwamen zo 20.000 mensen bijeen. Sprekers uit het publiek vroegen onder meer om vrijheid van meningsuiting en vrijlating van alle politieke gevangenen in de DDR. Ook beschuldigde burgers de politie van bruut optreden tijdens de recente betogingen voor meer hervormingen in de DDR. De autoriteiten van Oost-Duitsland organiseerden ook soortgelijke bijeenkomsten op andere plaatsen in Oost-Berlijn en in Karl marx stadt De soldaten van de Rode Kmer in Cambodja zijn een offensief tegen het regeringsleger begonnen om de weg ten westen van de stad Peilin naar het plaatsje Patambang in handen te krijgen. Afgelopen week veroverde de Rode Kmer de stad Peilin al op het regeringsleger van Cambodja. Dit was de eerste stad die in handen van de Rode Kmer viel nadat Vietnam 1 september zijn troepen uit Cambodja terugtrok. Vietnam verdreef het regime van de Rode Khmer in 1978 uit Cambodja. In de drie voorgaande jaren voerden de Khmer soldaten een waarschrikbewind uit onder de bevolking van het land. Aangenomen wordt dat ze tijdens die periode ongeveer een derde deel van de Cambodjaanse bevolking hebben vermoord. Inmiddels zijn in een sportstadion in het Zuid-Afrikaanse Soweto rond de 80.000 mensen bijeen... om de vrijlating van zeven leiders van het verboden Afrikaans Nationaal Congres ANC bij te wonen... De organisatie had ook op dit aantal gerekend. De Zuid-Afrikaanse regering heeft voor de manifestatie officieel toestemming verleend... alhoewel het ANC in Zuid-Afrika verboden is. Het radio 10 weer. Buien, soms vergezeld van zware windstoten... In Vlissingen is het nu zwaar bewolkt en 13 graden. Utrecht ligt de regen 10. Londen zwaar bewolkt 14. En in Milaan is het zwaar bewolkt en 19 graden. Luister aanstaande zondag tot 6 uur avonds naar de allerlaatste uitzenddag van Digitale Ven. Ik ben blij dat ik deel het, uh, heb mogen uitmaken van uh, een team als het Onze. Ik geloof dat je kunt spreken van een gezellige radiofamilie.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 Jongens, letten jullie erop dat het lampje knippert en niet voluit brandt? Hou dat in de gaten. Letten jullie een beetje op het bier? Wat zo'n showtje hier. Dan had ik nog meer voor uitspraken. Wie heb ik nog meer in het harnas gejaagd met dit soort woorden? Ja, wie niet? Wie niet? <laughs> right Between the Eyes van uh, Wax. is een hit geweest op Digitale film, maar dat lijkt me duidelijk. Ron, hallo. Ja, goedemiddag. Zitten we dan, hè? Voor het laatst een uh, stevige uur openen, denk ik. Ja, ja, precies. Maar dan wel voor het laat. Absoluut. Uh, je moet weten dat Ron en ik... Uh... Ik heb... Uh... Ik heb momenteel geen geluid meer. Oh. <laughs> ik ga even van uh, ah, positie even veranderen. even switchen van, uh, van kop tot de... Ah, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Ja, ja precies. Je moet weten dat Ron en ik uh, uren, sorry, dagen in de auto hebben vertoefd. Voor digitale FM. Ja, ik denk om, dat die uren uh, niet meer te tellen zijn. Nee. Om het zaakje spelend te houden ook. En dat is over het algemeen redelijk gelukt, denk ik. Ja, ja precies. Dus Kijk daarom... of we dat ook uh, die laatste twee uren nog voor elkaar kunnen krijgen. We zullen eens kijken. En daarom dat we het met z'n tweeën doen. Het is negen uh, over vier, nog iets minder dan twee uur. Rond, ik heb om te beginnen een cassettetje. Zo. Zoals je kijkt even omheen. Daar komt Ron van der Zee zelf binnen. Goedenavond. Ja, uh... dat ben je, je dat ik ik leuk. dan. Ja, dan, dan Heb je het kunnen vinden allemaal? Hoe lang, hoe lang zit je hier al? Nou, nou uh, zo hoor ik de hele avond. Al Afzien hè? Ja, <laughs> ja wel gezellig. Mijn komt er vast Motown. Oh, Motown. De story van Motown komt zojuist binnen. Die gaat er vannacht uit. En de goede band zie ik inderdaad ook. Dat... Oh ja. Akkoord? Ja, dat nee, is goed. Akkoord? Ja, is akkoord. akkoord dan neem ik de... Weet je nog rond? Dat is oude jaar, hè? Dat is oude jaren 1987, 88 en we hebben ja. twee gedaan. Leuke tijd hoor. Ja. Het oh, zijn de leukste, de leukste tijden, de oudejaarsuitzendingen, ja, ja, uitzendingen, de kerstuitzendingen. Ja, precies. Ja. Door al het rumoer weet ik niet meer wat ik doe, maar. Ja, ik weet ook niet wat ik. Ik uh, weet niet wat band wat is wat ik met een me band en wat van hier komt. <laughs> maar dat geeft niet. Eerst maar even een plaatje draaien. Ja, he? leuk. Okay, weet wordt niet meer wat banders en wat echt is Ron? Sweet Sensation, dat heb ik wel gehoord Dus uh, ja, ja, alle tromoer even. door. 74 was die. Ja. Ondertussen uh, hebben wij besloten, Ron en ik tenminste uh, hebben we vanavond en gister, uh, gisteravond gedaan. Uh, we blikken terug op Digitale FM 5 jaar. En uh, Dat doen we dit keer niet met oude programmafragmenten. Nee. Dat doen we dit keer niet, of in mindere mate, met echte digitaal platen. Die zijn de afgelopen dagen allemaal aan bod gekomen. We doen dat met een ander heel belangrijk iets. Iets ja. dat uh, bij het station hoort. De jingles, de, de spotjes, Geen de reclames, weinig, klein weinig. beetje. Weinig. Eentje, Max? Alles wat het ja. station zijn eigen karakter geeft, zijn eigen identiteit geeft. Ja. En we hebben er een uh, hele stapel opgediept uit de kast. Doen we straks. Zo zal voor eerst nog even een uh, echte hit draaien. Ja, Waarvan ik, uh, waar ik net zit te vertellen tegen iemand ja. die achter me stond. Als je die oplegt, dan weet je meteen dat het een hit is. Tenminste, dat vind ik. Zo voel ik dat. Nou, laat maar eens horen of ik het ook voel. Ja, kijken. Ja, ja, ja. Het is, ja, ja. Het is duidelijk een hit hoor. Het, Dat het is er één. Ja, duidelijk wel. Nummer twee in een digitaal hitparade. Sidney Youngblood. nummer 2 uh, in de hitparade. Niet dat dat zo belangrijk is, maar het is een plaat die op zit en dan is het ineens een hit. Toen zijn we aan het rommelen met microfoons. Maar wat wil je nou, op zo'n laatste dag heb ik net de, de, de, de soldeerbank niet bij me. Nou, we redden het wel. Als hij door de muur kan, wou ik zeggen, dan kan hij eraf. Als de plucht door de muur kan, dan kan hij weg. Dan moeten we van deze kant bekijken. Weet je wat, ik duik nog even naar beneden voor het Kijk, laatst. Ja, dus en dan ik, regel ja. jij de rest even, ja? Duik jij even naar beneden, dan... Ja, wel <laughs> zeg ik eventjes uh, op welke zenders we zitten, als ik iemand vergeet... Dan moet je het even bellen met 021 54 22 732. Op het moment zitten we op 954. 4, dus Eemland, Amersfoort. Op Midstad, waar we de frequentie niet van weten, en op roulette 103.1. Ja, Midstad zit op 104.5. Oh, 104.5. 104 oh, nee, niet kwalijk, Midstad. Ik heb jaren geluisterd natuurlijk. <laughs> <laughs> ik was de eerste luisteraar. Uh, even terug, uh, ik denk vijf jaar geleden. In het hartje van Holland bevindt zich Barn. Jarenlang de residentie van het Koninklijk Huis met als middelpunt de Brink. Een gezellig winkelcentrum met de winkeliersvereniging die bruist van activiteiten. Baren, 3322 hectare grond. Bijna 25.000 inwoners. Bosrijke omgeving en vele bezienswaardigheden. Baren, een paradijs voor sportliefhebbers met een eigen cultureel centrum, een openbare bibliotheek, een ziekenomroep en digitaal radio. Lokale radio voor Baren en omgeving. Digitaal radio zet Baren dagelijks in het middelpunt van de belangstelling.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 Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me hadden koop. Toch wou ik dat ik hem net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was oh, Een eigen Het <laughs> Was niet de beste plaatveren zo te horen Er zit een beetje, een beetje stof onder We zitten we hier met, met z'n zestigen maar niemand die dat is, ik zou melden ook, hè? Toen ik uh, vaak thuis was, toen ik hoorde je? dat, dan zat ik meteen aan de telefoon. Had jij dat ook niet? Ja, ik hoorde wel wat vreemds. Maar ik dacht eigenlijk dat het aan het, uh, aan het dekje zat waar ik met mijn koptelefoon inpluchte. Oh, nee, dat is... Oh, zit je daar? Ja, ik zit inmiddels aan de andere kant. We zijn uh, hopeloos volgelopen in de, in de flat. Je komt er trouwens niet meer in ook, uh, even uh, voor alle duidelijkheid. We hebben vandaag een hoop mensen uitgenodigd, uh, luisteraars, die mochten zelf komen de Laanstraat, maar om vier uur hebben we de deur gesloten, want het werd een beetje druk en we hebben iedereen eruit gekegeld. We willen dit uh, zelf uh, graag in eigen lijden, uh, in huiselijke kring, in huiselijke kring uh, afsluiten. Bertus? Waar is Bertus? Bertus is Vletus er niet. Oh, die is even weg, denk ik. Max? Max, die, uh, ik, ik zorg even dat Max komt. <coughs> hij is onderweg, hè? Dan zie ik hem ah, daar komen. is hij al. Ja, ik ben onderweg. Ah, daar is Max. <laughs> Sorry. Max? Ja, uh, uh, Peter. Ik kan me... Uh, ik heb veel spots gemaakt, ja. maar jij hebt er ook enkele gemaakt. Dat was heel slecht altijd, hè? <laughs> ah, Je gaat ze niet uitzetten. Nee, niet doen! Ja. Schoolwerk en huiswerk maken? Wij weten wel leukere dingen voor je te doen. Toch moet het, of je het leuk vindt of niet. Jammer. Toch Traamei Studiebegeleiding probeert je schoolloopbaan iets draaglijker te maken. Traamei Studiebegeleiding geeft huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding. Leuke sfeer? Hangt er vanaf of je graag betere schoolresultaten wilt of niet. Eén ding staat vast. Bij Traamei Studiebegeleiding leer je studeren en scoor je daardoor betere cijfers. Toch de moeite waard dus. Even bellen naar Traamei Studiebegeleiding in Baren of Soest. Telefoon 021 55 170 89 of 021 54 2595. Hey Max, het nadeel van jouw sportjes, ze waren wel goed... Maar er zat nooit een eind aan? Nee, dat jij nou allemaal van die prachtige LP's hebt met de meest mooie ja. muziekjes met eind. Dat, dat had ik ja. natuurlijk niet, hè. Nee. Maar ja, ik weet nog wel hoe dat toen ging, want ja, ik geloof dat deze spot zelfs dateert uit een tijd toen jij er nog helemaal niet was. Nee, nee, nee, Want zodra jij kwam, ja, dat was natuurlijk een duidelijke zaak. Maakte jij die spots? Want jij had van die fijne LP's en zo'n oh, mooie joh, Alleen die LP's. En een lekkere bedankt. stem. bedankt. Alleen die LP's jongens. Nou, hè? Ja, we die muziekjes en, nee. en uh, ja. Ja, die stem was wat rot, natuurlijk. Die stem, nou ja. Maar daar raak je gewend, hè? Ja, natuurlijk. Ik begrijp dat. Nee, dat was een prima stem die jij ook hebt. Jij hebt echt een spotje stem. Echt een fijne stem is dat. Ja, ik ik heb, ik net, noem, net noemde iemand op. Wat was dat? Weet jij dat? Toen zei ik, uh, loop mijn bandje. Ja, en wanneer stuurt nou eindelijk eens op? <laughs> Ik heb er al 80.000 thuis liggen. Ik heb er nog nooit een opgestuurd. Kijk. Ja. Ja, ja. Ik heb voor jou ook een plaat uitgezocht, Max. obviously. Okay.